10 uur. Dit is Radio 1, met Sven Kokkelman. Reizigers moeten opkomen voor bedreigd spoorwegpersoneel, vindt de vakbond, u hoort het zo. Bij Goedemorgen Nederland, eerst u het NOS Journaal van 10 uur, hier is Jan van der Putten. Bestuursvoorzitter Blok van KPN kan niet garanderen dat de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSE het Nederlandse telefoonverkeer met rust laat. Dat zei Blok in het RTL Nieuws. KPN heeft een team in het leven geroepen dat scherp in de gaten houdt... of het netwerk van het telecombedrijf wordt gehackt. Vorig jaar werden in een maand tijd 1,8 miljoen Nederlandse telefoontjes... onderschept door de NSA, blijkt uit gegevens... van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De komende jaren moeten minder mensen worden opgeleid tot medisch specialist. Dat zegt het capaciteitsorgaan aan minister Schippers. Het aantal opleidingsplekken moet de komende jaren met ongeveer 20 procent omlaag... Anders leiden we mensen voor niets op, zegt het belangrijke adviesorgaan. Er zijn aanwijzingen dat er op dit moment voor een aantal van de medisch specialismen... meer aanbod is dan vraag. En dat betekent niet meteen dat ze werkloos thuis zitten... maar dat betekent ook dat ze misschien werkzaamheden uitvoeren... die ze liever niet zouden willen doen. Een medisch specialist kost de overheid per opleiding gemiddeld een miljoen euro. Er moeten volgens het adviesorgaan ook minder basisartsen worden opgeleid. Minister Schippers bepaalt komend voorjaar... of er inderdaad minder artsen moeten worden opgeleid.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 Maar dat waren geen terroristen. De mensenrechtenorganisaties hebben vooral kritiek op de geheimzinnigheid... rond de inzet van drones. Geheimhouding geeft de VS een vergunning om mensen dood te schieten... buiten het bereik van rechtbanken en de normen van het internationaal recht... zegt Amnesty International. De oudste inwoner van Nederland wordt vandaag 111. Het is mevrouw Egbertje Leutscher de Vries. Ze werd in 1902 geboren in Uffelte in Drenthe. Haar ouderdom komt wel met gebreken, zegt haar dochter. Ze is uh, dit jaar uh, wel wat minder geworden dan toen ze vorig jaar 110 werd. En dat is wel jammer. Uh, het lopen gaat niet meer. En vorig jaar liep ze nog spontaan uh, de zaal in toen met haar verjaardag. Maar uh, ze zit nu in de rolstoel. Mevrouw Leutje de Vries woont in een zorgcentrum in Havelte. Daar viert ze haar 111e verjaardag met familie en medebewoners. Dan het weer, zon en erg zacht. Het wordt 18 graden op de wadden, tot 22 in het zuidoosten. Vanavond van het westen uit regen. Morgen en donderdag enkele buien, maar ook af en toe zon. Vanaf zondag wordt het flink koeler, 11 tot 14 graden. We horen het van Jan van der Putten. Het is hartstikke mooi weer vandaag en het is al na tien, hè? En toch is er nog ergens een file: Kees Kwaks. Die staat op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen. Hij staat dus af het Haarlem-Zuid en en is drie kilometer lang. Dankjewel, Kees. Zometeen, wat doet de actrice Sharon Stone aan tafel... met Mikael Gorbachev, Leg Valenza en de Dalai Lama? U hoort het zometeen bij de KRO. Mijn naam is Wessel van Alphen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Reizigers moeten opkomen voor bedreigd spoorwegpersoneel. Sharon Stone aan tafel met Mikhail Gorbachev, de Dalai Lama en Leg Walenza. Het Brabantse Zundertkamp met opvangproblemen voor arbeidsmigranten. Dat is echt een zorg. Het is echt een grote zorg. En ik vind dat de regio daar echt zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is zes over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De vakbond voor spoorwegpersoneel. FNV Spoor is geweld tegen hun mensen spuug en spuug zat. Er zou meer samenwerking moeten komen tussen vervoerder en politie. En ook reizigers moeten meer betrokkenheid tonen als ze wat zien gebeuren. Roelberghuis, voorzitter van FNV Spoor. Goedemorgen. Wat wilt u, dat we er met z'n allen bovenop gaan slaan? Nou, dat moet natuurlijk wel op een gepaste wijze. Maar ja, 1 miljoen reizigers per dag, die hebben wel veel macht. Dus om die nou alleen maar weg te laten kijken en niets te doen... dat vind ik ook weer wat. Wat wilt u dan dat we doen? Nou ja, kijk, ik ben er wel voor dat, dat die 1 miljoen reizigers... Uh, op de eerste plaats niet, niet wegkijken. Uh, je, je laat het nog niet gebeuren in, in jouw trein, op jouw reis dat de conducteur in de mangel wordt genomen. En op het moment dat je daar een steentje aan kan bijdragen... in positieve zin door in ieder geval de conducteur te steunen... of de servicemedewerker, dan helpt dat wel. Mensen zijn bang? Ja, dat kan ik me ook voorstellen, want er gebeuren genoeg dingen. Maar eh, ja, 99% van de reizigers zijn van goede wil. En je laat je toch niet uh, je treinreis of uh, uh, je de, de, de plaats op station laat je toch niet verpesten door een uh, door, uh, ja, heel klein groepje raddraaiers. Dat vind ik uh, echt gek voor woorden. Ja, maar daar hebben we toch de spoorwegpolitie voor? Ja, dat is wel een probleem, want die spoorwegpolitie die treedt, zich, uh, st treedt steeds meer terug. Uh, dus daar wordt ook bezuinigd, dat probleem komt er ook nog eens uh, bovenop. NS heeft 600 service- en uh, veiligheidsmedewerkers... die natuurlijk uh, opgeroepen worden op het moment dat, uh, dat er een raddraaier in de trein zit... of uh, bij de winkeltjes op het station. En uh, ja, ik vind dat NS daar ook in uh, moet, moet kiezen. Want uh, het woord zegt al service en veiligheid... Het hing te veel op uh, twee gedachten. Uh, ik vind ook dat NS eens, eens goed moet kijken naar... Nou, hoe kan je die veiligheid, die handhavingstak ook uh, beter organiseren. Ja. U doet deze oproep uh, na een uh, voorval dit weekend op Amsterdam Centraal... waarbij een conducteur al vechtend tussen de rails belandde... voor een trein die net uh, wilde wegrijden. Het ging dus allemaal net goed. Ja. Uh, en u had net kritiek op, uh, op de spoorwegen. Nou heeft de landelijke politie die klacht ook al erkend. Hè? Agenten zijn bij spoorincidenten vaak niet snel genoeg ter plaatse. Ja, ja. Ja, dat, dat, is, dat is wel een, een groot uh, probleem. En, en zeker voor, de, voor die uh, procesgroep uh, Service en Veiligheid... die hebben dan een raddraaier in de kraag gegrepen. En die staan daar dan mee, want die moeten ze natuurlijk uh, voorgeleiden. Nou, die kunnen er op dat moment niet zoveel mee dan alleen maar uh, wachten... met uh, de, de raddraaier of de verdachte... En uh, uh, ja, dat is het wachten op de politie die uh, of niet of wel komt. En dan is uh, een kwartier wachten wel heel erg lang uh, met, met zo'n verdachte. Want uh, ja, dat leidt weer tot nieuwe agressie. Omstanders die zich er op een foute manier mee bemoeien. En ja. uh, nou, dat is uh, gewoon heel vervelend. Maar ja, loopt de, loopt de zaak niet totaal uit de hand als iedereen zich er tegenaan gaat bemoeien? <laughs> nou, dat ben ik al met u eens. Uh, daarom uh, moet er ook denk ik een publiekscampagne komen. Uh, vanuit uh, de vervoersbedrijven. Uh, die gericht is ook op het uh, uh, publiek om te laten zien wat voor impact het heeft uh, uh, op, op, op het personeel. Uh, want dat is heel erg heftig. Mensen vallen uit, mensen worden er ziek van, mensen gaan door. Maar uiteindelijk, uiteindelijk komt er op een ander moment uh, knapt er iets. Ja, maar... En dat heeft een groot impact. En, uh, maar goed, uh, uiteindelijk uh, kan je natuurlijk wel wat doen uh, als publiek ook om... om, uh, om, om personeel te helpen. Maar ja, dat, dat weten we toch al jaren. Er wordt toch al jarenlang via verschillende publiekscampagnes uh, duidelijk gemaakt dat je, of het nou brandweermensen zijn, ambulancepersoneel of spoorwegpersoneel, dat je die mensen uh, hun werk moet laten doen, niet moet hinderen en vooral niet uh, je agressief moet gedragen tegen die mensen. Ik bedoel, hoeveel overheidscampagnes zijn er nog nodig om een beetje het hoofd koel te houden? Nou, het is al uh, ook uh, onderzocht dat het publiek niet goed weet wat voor impact dat heeft op, uh, op het uh, OV-personeel. En je kan natuurlijk met een hele slimme campagne dat goed in beeld brengen, wat, wat voor impact dat heeft. Ja. En, en, en ik denk dat dat duidelijk gemaakt moet worden en dat dan de steun of de solidariteit of het begrip met het, met het personeel in het openbaar vervoer, dat het groter wordt. Maar het is toch een beetje raar een overheidscampagne te starten, zodat mensen begrijpen dat ze een conducteur niet op de rails moeten duwen? Ja, de ja, dat is. Dat, dat, dat, de feiten zijn nog niet bekend. Maar dat, is, dat heb ik ook het dieptepunt zeg maar, van alle uh, situaties. Dat hoort toch bij het gezond verstand en je normaal gedragen? Ja, nou ja, precies. En, dus ik durf eigenlijk ook niet meer over incidenten te spreken. Nee. Het is nou, een heel karakter. Nou ja. hebben we die geweldige, uh, geweldig werkende ook uh, over je chipkaart. Uh, kun je daar nemen, daarmee niet um, bewerkstelligen dat mensen die uh, dit soort gedrag vertonen. gewoon het station niet meer in mogen? Ja, dat, dat, dat, dat, dat moet zeker. ...ook een groep van... ...en dat is niet zo'n hele grote groep... ...maar dat is een kleine groep hardnekkige veelplegers... ...die moeten gewoon ook aangepakt worden... ...en die moeten ook een reisverbod opgelegd worden... ...want die verpesten het in de trein en op het perron... ...voor heel veel reizigers. En ja, ik vind ook dat daar gewoon... ja ...dat die mensen ook aangepakt moeten worden... ...door en een station en een reisverbod opgelegd te krijgen. Juist. Nou ja, 20 kilometer door de Hagen laten fietsen... ...in plaats van met de trein... ...dan is misschien het probleem ook snel opgelost, of niet? Ja een go goede suggestie. Ja. Maar goed, de vraag is of het helpt. Uh, als je niets doet, helpt, helpt niks. Uh, en niets doen is ook geen optie. Uh, daarom heb ik ook gezegd, uh, en dat mag uh, de heer uh, Opstelten, minister, uh, zich aanrekenen. Ik vind dat uh, de partijen in de openbaar vervoer meer bij elkaar moeten komen om ook dit soort maatregelen... want NS kan het natuurlijk ook niet alleen en de andere bedrijven kunnen het ook niet alleen. En je moet gewoon een integrale aanpak kiezen waarbij... Ja, zeg maar, elkaar ook helpen. En dat je de hand in slaat om, uh, om uh, ja, steeds uh, betere maatregelen te nemen. Ja. Om het voor de reizigers, de goedwillende reizigers, uh, leuk en aangenaam te maken. Tot slot, uh, ik had het over dat incident op Amsterdam Centraal afgelopen weekend Is inmiddels al iets bekend over de dader of de daders? Want uh, bij mijn weten waren die voortluchtig en is er eigenlijk weinig over bekend. Ja, bij mij ook nog niet. Ik heb alleen begrepen dat uh, één getuige zich heeft uh, gemeld. Nou, ik, ga, ik hoop dat dat gaat opleveren dat, dat de mensen gevonden worden. Want uh, ja, dat, dit kan echt niet. Deze mensen moeten echt aangepakt worden en een uh, straf krijgen. Hoel vakbondsbestuurder bij FNV Spoor. Ik dank u zeer.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 In het Brabantse Zundert gaan steeds meer kinderen van arbeidsmigranten naar het reguliere onderwijs. De prestaties van sommige scholen in de gemeente komen daardoor onder druk te staan, zag verslaggever Martijn Gimiers. Er wordt nog druk gespeeld op het schoolplein gelukkig van de, de Sint-Bavo school in Rijsbergen. Gelukkig wel. gelukkig wel. Stel voor dat het niet zo zou zijn. Daar zijn het kinderen voor. Willem Melis, directeur van de school. Hoeveel ja. kinderen gaan hier nou naar school? Er gaan 500 kinderen naar school hier op dit moment. En hoeveel kinderen zijn van arbeidsmigranten? Ik denk dat wij nu op dit moment zo'n uh, 26 uh, geregistreerd hebben. Die, ja, wat wij dan nu even categoriseren als NT2-leerlingen. Dat zijn uh, 5 kinderen? procent? Ja, klopt. Ja. Dat is best veel. Dat is heel veel. Veel te veel. <lacht> is dat te veel? Nou, in die zin dat je te veel hebt, om de faciliteiten die je hebt, die zijn te weinig. En je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus je bent afhankelijk van uh, de goedheid en de vrijwilligheid van ouders. Zeker uw oud-collega's in dit geval. Ja, want anders zou u het onderwijs niet op het niveau kunnen houden zoals u zou willen. Daar ben ik heel erg bang voor, ja. Dat dat zou naar beneden zou gaan. En zeker dat je uh, van invloed is voor de, de, werk, de, de ervaren werkdruk bij de collega's. Als jij twee of drie van deze kinderen in je groep hebt... betekent dat op dat moment dat je gewoon ontstellend hard moet werken... Moet de rest van je klas bij te houden, want je hebt allemaal recht op aandacht. Ook Nederlanders. De Sint-Bavo-school in Rijsbergen staat in de gemeente Zundert. Een gemeente waarin het hoogseizoen ruim 4.000 arbeidsmigranten wonen... op een totale bevolking van zo'n 20.000. En hoewel de arbeidsmigranten meer dan welkom zijn om te werken... moet er volgens de burgemeester van Zundert, Leni Poppen... wel iets gedaan worden aan de huisvesting. Dat is echt een zorg. Het is dus echt een grote zorg. En ik vind dat de regio daar echt zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. En neemt die zorg van huisvesting ook toe... als u hoort dat vanaf 1 januari misschien nog meer Bulgaren en Roemenen hier ook komen werken? Ja, want goed, nogmaals, we doen interventies. We hebben wel in beeld wat er zit... Maar ja, als er nog meer komen wonen, dan blijft dat natuurlijk een zorg. En we hebben met elkaar een grens afgesproken. Nou, dan moeten we echt nog een heel eind terug. Wat is die grens? Die grens is ongeveer tussen de 800 en 1200. Zeg maar 1200. Zoveel wil de gemeente ja. herbergen, zoveel ja. arbeidsmigranten? Ja. Dat is eigenlijk de norm. En dat, dat is ook uh, beheersbaar als je dat afzet naar ons aantal inwoners. Maar. De exacte aantallen hebben we niet. Maar goed, ik ga er maar uit van 3.000 à 4.000. En in hoogseizoen zijn hier. En ja, goed. Wij vinden dus dat die uh, ook gespreid moeten worden over de regio. Want ze hebben een belang voor heel de regio. Niet alleen voor de regio, maar ook voor Vlaanderen en voor Rotterdam. Zo, wat een gezelligheid hier. Druk wel heel je belang, hè? Wat ja. een klas is dit? Het is een uh, groep 5, 6. Zitten daar ook uh, migrantenkinderen in? Nee, die groep niet. Nee. En hierbij dan lopen we richting groep 1. Dat zijn dus de echte kleintjes. Daar zitten ze. Vanmorgen is daar toevallig een meisje begonnen. Waar komt in? zij vandaan? Uit Polen. Ja. Nee, sorry, uit Roemenië. Dus dit zijn de jongste. Daar moet jij, jas op hangen, hè? Ja. Zij spreekt dus ze is vandaag begonnen. Zij is vandaag ja, begonnen. Verstaan ja, ja, ja. dus ze al een beetje Nederlands? Weinig. Eigenlijk niks, denk ik. Het aantal kinderen van arbeidsmigranten is enorm toegenomen. Wat merkt u daar als school van? Wat voor invloed heeft het op school? Invloed heeft het op school dat, bepaalt dat een, een stukje van het niveau daalt. Voor de inspectie word je ingedeeld op een bepaald uh, niveau. Dus wij zitten bijvoorbeeld tien... En dat houdt dan in dat je op basis daarvan een bepaalde score moet halen. Nou, die score kan wel eens onder druk komen te staan... terwijl iedereen zijn stinkende best doet en dat kind hartstikke veel leert. Want de vaardigheidsscore is omhoog gegaan bij de kind... want er komt misschien van, van 0 naar na, na 40 in een paar maanden tijd. Dan is dat behoorlijk goed. Hoe gaat u dat oplossen? Want het onderwijs hier staat onder druk, mede door de komst dus... van die kinderen van arbeidsmigranten. Nou, wat ik al zei, we, we roeien met de riemen die we hebben... We doen dat met vrijwilligers. We hebben ook een stukje eigen investeringen in gedaan met onderwijsassistenten. Hoe groot kan... is die rek nog? Die is niet groot meer. Die wordt steeds kleiner. En als het aantal toeneemt, dan moeten we op een gegeven moment nee verkopen. In de zin van: ja, jongens, dit is de ondersteuning die ik kan bieden. Wie helpt ons? Ook burgemeester Poppen ziet het probleem. Maar wil bij de oplossing ervan wel meer geld van de landelijke overheid. Ik, ik vind dus als je als gemeente zo overmatig belast wordt... maar dat zijn niet alleen wij, maar dat gebeurt ook in Den Haag... dat gebeurt in Rotterdam, dat gebeurt in, uh, in het Westland... dan vind ik dat ook die scholen daarvoor gefaciliteerd moeten worden. Zeker als we vinden dat mensen hier ook moeten integreren. Maar minister Asscher lijkt zich vooral druk te maken om de verdringing... Terwijl de realiteit al is dat hier al heel veel migranten zitten. Moet hij dan niet al een stapje verder kijken? Ja, eigenlijk wel. Dat is ook zo. En ik vind eigenlijk dat uh, ja, uh, het moet nu wel snel gaan. Je kunt het niet meer ontkennen. Het kan gewoon niet. Het is er. Dus je zult daar ook voorzieningen voor moeten treffen. Morgen kijken we verder naar de gevolgen... die de komst van meer arbeidsmigranten naar Nederland met zich meebrengt. Dan gaan we op pad met truckchauffeur Anna Soldaat. Die buitenlanders die staan wel eens op de vluchtstrook... en dan staan ze te wapperen met een vraagbrief en dan roepen ze collega, collega... of je even wil stoppen om hun de weg te wijzen. Daarover meer. Morgen in. Romania. Help. De Roemenen komen. Romania. Morgen verder dus. In de nieuwe bijdrage van Martijn Gimmiers. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via goedemorgennederland.nl Straks actrice Sharon Stone aan tafel met Nobelprijswinnaars. Hier is nu het ochtendhumeur, hier is Mark Smeets. Na werkelijk jaren van ideaal aandoende voetbaldroogte... heb ik me afgelopen weekend uitbundig en heerlijk gelaafd aan het Nederlands betaalde voetbal. Ik probeer u eerst even de droogte te verklaren. Te veel voetbal in de jaren 1973 tot 2002 maakte me, geloof het of niet, bijna allergisch voor deze sport. Niet kijken bleek vaak een verademing. Zaterdagavond zag ik een frisse uitzending van de onbetaalde zender Fox... waarin twee bijna bloedeloos voetballende ploegen bewezen hoe sterk de top van het Nederlands voetbal is. Niet dus. Paarsers van beide teams kende twee richtingen, opzij of naar achteren. Het was om koppen ervan te krijgen... Ik dacht nog, hoe is zoiets gekomen? Hoe kan een leuke sport als voetbal zichzelf zo degraderen? Tot een bijna karakterloze sportieve bezigheid waar ten ene bezieling, zeker atletisch vermogen en knap denkwerk ontbraken. Kan de huidige generatie topspelers in dit land of in de wij ze vandaan halen niet beter dan dit? Is de veilige breedtepas, de kurk waarop het huidige voetbal weet te drijven, het leek erop. Op zondag zag ik de gehele studiosport en Studio Voetbaluitzending, Een record sinds jaren. Ik gniffelde om de jeugdigheid en de blijheid van Dick Advocaat... en zag verder een andere topploeg poedelen... en elders vrij armatierig gepresteerd worden. Bij Jack was de constatering dat het slecht, maar leuk was. Iets dat ook vele verslaggevers in de vroege avond hadden gemeld. Slecht, maar erg amusant. Jan Mulder speelde zijn rol van gepikeerde, iets wat gechargeerd reagerende oudoom, En de consensus van de verhalen kwam op dit neer. Er wordt, zeker door de topsploegen, buitengewoon bloedeloos voetbal gespeeld. Aan de vraagstelling hoe komt dat kwam men niet toe. Het bleef bij loze kritologie een soort droogparen, excusez-le-mo, voor analisten. Na elf jaar sloot ik dus weer eens aan bij de voetbalwereld. Op wat kleine waakvlammetjes na was dat geen pretje. Die buitenissige goal die buiten de paal langs ging in Duitsland gaf tenminste nog stof tot nadenken. Voor de rest moest ik me aansluiten bij de vele anderen. armetierig en vooral matig qua uitvoering. Zoals bijna alles op dit moment in Nederland. Marts meens, morgen in de ochtend, van Koos Postma. Vrouwen, ze noemen zich boy, komen uit Duitsland. En ze zongen Little Numbers. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Wat doet Sharon Stone aan tafel met winnaars van de Nobelprijs voor de vrede... als Mikhail Gorbachev, de Dalai Lama en de voormalige Poolse president Lech Walenza Deze week is een illuster gezelschap in Warschau bijeen... om te praten over solidariteit in tijden van crisis. Abzakt is filmredacteur van het Algemeen Dagblad. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Ja, wat doet ze daar... Ja, ik denk dat ze daar toch een beetje wil, uh, zoals ze vaker doet, wil uh, uh, meepraten over zaken waar ze eigenlijk niet zoveel verstand van heeft. <laughs> Want heeft ze dat niet? Nou, ik, uh, ik, ik zou mij verbazen. Ik bedoel, uh, Sharon Stone is een actrice die toch een beetje een uh, geknakte carrière heeft inmiddels. En uh, ja, ik heb haar een paar keer ontmoet en ze is ook nog wel eens in staat om hele domme uitspraken te doen. Hè? Ik weet niet of je herinnert wat ze destijds zei over de aardbeving in China. Uh, nee, dat... dat is me even ontgaan. Nou, toen heeft ze gezegd dat China dat te danken had aan hun houding in Tibet, dat het min of meer een straf van schot was. Nou ja, dat heeft ze natuurlijk uh, moeten intrekken, want China was uh, heel boos. Ik heb het zelf een keer meegemaakt tijdens een interview... dat ze tegen een collega, die, die zei dat hij kanker had gehad... Euh, toen vertelde ze echt lukraak, ziekte is een keuze. Ja, dat soort onzin. Dus ze zegt nog wel eens domme dingen... ondanks het feit dat ze een keuze schijnt te hebben van 154. Nou, dan ben je toch niet dom? Nee, maar ja, ik, ik, ik denk dat ze ja, echt, wat ik eerder zei... wil provoceren soms met uh, bepaalde gewaagde uitspraken. Ja, waarom en is haar zei... carrière als actrice eigenlijk geknakt... Nou ja, je, we weten natuurlijk basic instinct. Hè? Daar heeft ja. Paul Verhoeven is doorgebroken met die bekende scène. Ja. Oh. ja daarna heeft ze nog een, een goede rol gespeeld om regie van Scorsese in Casino. Daar kreeg ze ja. een Oscar-nominatie voor. Maar ja. ze is nooit een actrice geweest die voor de hoofdrol is gegaan. Ze speelt tegenwoordig vooral bijrollen. Ik zag haar onlangs nog in de film over Linda Lovelace. De pornoactrice. Daar speelde Sharon Stone haar moeder. En dat deed ze zo verbluffend goed dat je pas op de aftiteling zag dat zij het had gedaan. Maar ze is kennelijk niet, uh, ja, geen box office material, eh, bankable. Dus gaan, mensen gaan niet voor haar naar de, naar de film. Nou ja, en als je dat uh, imago hebt in Hollywood, dan wordt het lastig. Juist. Goed, dus nu gaat ze met al die Nobelprijswinnaars om de tafel zitten. Je zegt net zelfs, ze heeft in het verleden wel eens een rare en een beetje dommige uitspraken gedaan. Ja. Uh, um, je kan ook zeggen, als het met die acteercarrière uh, niet zo heel erg goed gaat... richt je dan op, uh, weet ik veel, inzetten voor arme kinderen in de wereld of uh, andere problemen. Ja. Uh, is, dat, is dat haar nieuwe carrièrepad? Ja, nou ja, ze heeft min of meer de rol van Elizabeth Taylor overgenomen voor de AIDS-bestrijding in Amerika. Daar doet ze heel goed werk. Ze zit allerlei veilingen voor. Ik heb het eentje mee mogen maken in Cannes. Daar worden de dus schilderijen voor tonnen verkocht aan rijke patsers... die dan graag aan tafel willen zitten met Sharon Stone. En ik geloof dat ook een avondje uit met haar dan op de agenda staat. Dus dat doet ze wel goed, want ze is daar zeer bij betrokken. En dat is ook de reden waarom ze dus ook diverse humanitaire prijzen krijgt. Juist. Welke taal gaan ze eigenlijk spreken daar? Want uh, nou ja, ze, ze spreekt een aantal talen, maar ik, ik hoop voor haar Engels. Maar ik weet dat ze ook bijvoorbeeld heel goed Italiaans spreekt. Dus ik, uh, ik, ik weet het niet, er dus zit al wel een tolle bij. Zit. Ik geloof dat Gorbachev nauwelijks Engels spreekt. De Dalai Lama spreekt iets van Engels, maar dat is nauwelijks te verstaan. En Leg Walenza spreekt, geloof ik, wel Engels. Oké, okay, nou ja, dan maar gebarentaal. <lacht> ja. Weet jij iets over uh, hoe ze zich hier dan op voorbereidt... dat het echt een serieuze kwestie is voor haar... of zit ze er alleen maar als boegbeeld aan tafel... mooi te wezen en, uh, en, uh, en voor de sfeer te zorgen? Nou, ik, ik schat er toch wat hoger in. Ik denk dat ze toch wel misschien een agenda-item uh, wil aankaarten. Hè? Misschien een aids, dat is haar stokpaardje. En terecht, hè? Dat, uh, dat verdient nog steeds alle aandacht. Ja. Ik hoop alleen niet dat ze politieke uitspraken gaat doen. Want dan uh, kan ze weer uh, de plank mislaan. Juist. Goed, Nou, het is in ieder geval een illustre gezelschap... Uh, van een bijzondere samenstelling uh, daar in uh, Polen... Um... We zullen zien uh, wat het oplevert. Ik dank je zeer voor uh, het bijlichten bij uh, het bezoek van Sharon Stone... en haar uh, aanzitten aan de tafel van Miguel Gorbachev, de Dalai Lama... en de Poolse president Lech Walesa. Over solidariteit in Warschau gaat het. Nou ja, als je, kun je er geen betere stad vooruit kiezen trouwens ook. Abschacht, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is half tien. Uh, we gaan dus schakelen met Jeroen Wielaert... terwijl Jan van der Putten hier alvast binnenkomt. Jeroen, wat ga je doen vanochtend? Half elf is het toch al, Sven. Wat maar zei goed, ik? Half uh, tien? We zitten hier half op elf, uh, de... Ja. Oh, goed, wel. Vaste tijd voor lijn 1. Uh, kijk naar de Damina K. Damina K, een uh, vrachtschip dat net wegvaart van de Veenkade. Damina K. Vind ik wel een rappende naam voor uh, zo'n schip. Rap en hiphop, daar gaan we het over hebben zometeen. Want er komt een nieuw boek uit over de taal van Nederhop van Vivian Wassink. En zij is hier in de bus samen met Def P. In lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Dit is nu het NOS-journaal van 10.30. uur 30. Hier is Jan van der Put. Ja. KPN heeft een team in het leven geroepen... dat scherp in de gaten houdt of het netwerk van het telecombedrijf wordt gehackt. Dat heeft bestuursvoorzitter Blok gezegd tegen RTL Nieuws. Volgens hem kan KPN niet garanderen... dat Amerika het Nederlandse telefoonverkeer met rust laat. De Amerikaanse inlichtingendienst, NSE, onderschepte vorig jaar... in één maand tijd 1,8 miljoen Nederlandse telefoontjes.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 In een begraafplaats in de Amerikaanse stad Cincinnati... heeft een enorme grafsteen in de vorm van tekenfilmfiguur Spongebob weggehaald. De steen stond op het graf van een vrouw die begin dit jaar werd vermoord. De begraafplaats vond het ontwerp van Spongebob... niet passen bij het historische karakter van het kerkhof. En dat zijn de hoofdpunten. Hoe is met die ene file? Yes, die heeft gezelschap gekregen, Sven. Van de A1 richting Amersfoort. Tussen 1 Eemnes en Bunschoten staat 5 kilometer. En richting Amstelveen op de A9. Bij Knoopend Raasdorp nog 2 kilometer. Snel door naar lijn 1. Ik zeg tot morgen en hier is Jeroen Wielaard. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. Dit is een nieuwe editie van Lijn 1. Zo'n show is er als geen. Wij doen sommige luisteraars verstijven. En dus het moet het eigenlijk altijd blijven. Anderen vinden het helemaal cool. Een eigen geluid, een eigen smoel. Met de bus langs de randen en dan weer in de cultuur belanden. Zoals vandaag de teksten van Hip Hop. Woord, een nieuwe halte, een nieuwe stop. Er is veel over de taal van hip hop te vertellen. En u kunt erover mee gaan bellen. Is het agressief of is het u lief? 0800 1121. Tweeten naar... Hashtag Lijn1, mede naar lijn 1 je ntr Bel of tweet maar raak, dan weten we het wel. En eh, best moeilijk nog hiphop. Zo moet het echt. Ik ben het zat en een zat, wat? Ik heb het gehad Want de een zegt dit en de ander dat Maak een lof, rap of hip house, hoe weet ik nou wat? Duiditering, ben er in jou. gat Het gaat te verdomme steeds meer op lijken Dat alle rappers lijken voor het geld te besluiten Er komen er nou steeds meer de lauwe slappelingen Die liefdesliedjes en blauwe grappen zingen Tugels die zich treppen, noemen, komen en gaan Ze kloten maar wat geven rappers lijken een naam Het lijkt wel een ziekte, dom, een cellen eens Maar deze echte rappers bestaan nog steeds Honderd is met onverslaanbaar en onvervaard Ongelooflijk en even naam Wij over. Leven onder de grond Want boven is het rijk maar ongezond Als met commerciële sperma in je kop Komt er alleen nog mijn hoofdzin in je mond Probeer maar niet om de massen met het hartstikke te verrassen Want dan moet je van je platen moet je teksten aanpassen Zeg zegt die eikel, dat kun je niet maken Kunnen Def de P, handen, de die zitten zitten zit helemaal verbaasd doen. hier uh, te Ik zou bijna zeggen kijken uh, naar uh, dit geheel Deze bus en te luisteren naar uh, zijn oude creatie, toch? Ja, ja, dat heb ik een tijd niet meer gehoord Pascal nee. heet ik. Ja, ik, sorry, ik sorry, sorry, Pascal, even, uh, sorry. De tijd niet meer gedraaid. Wel leuk om weer terug te horen. En uh, uh, hoe was het toen om, te, om dit te maken, Pascal? Heel leuk eigenlijk, want um, Nederlandstalige rap was in die tijd nog een uh, ongerapt terrein. Om meteen maar met een woordspeling te beginnen. Nee, dat, uh, dus alles wat we deden, het was aan één kant um, moeilijk, want er waren helemaal geen voorbeelden. En tegelijkertijd... Um, kon je ook weer alles flikken. Want juist omdat het nooit gedaan was... was alles wat je opschreef en rapte was meteen al uniek. Dus dat was wel erg het voordeel van de eerste zijn. En um, later zijn er ook allemaal andere jongens in het Nederlands gaan rappen. En dat hebt de boel alleen maar nog meer aangescherpt eigenlijk. Het was de ethische, de jaren tachtig. Ja, ja, toen wij begonnen, daarmee wel ja. Uh, Crisistijd nog? Net zo'n beetje ja, de vorige crisis? Zou kunnen, maar dat staat er los van. Het is... Uh, meer eigenlijk iets wat begonnen is, grappig genoeg voor mij, in Compton. Omdat ik uh, ik was als tiener helemaal fan van gangsterrap. En toevallig heb ik ook familie in LA die ook allemaal zwart is. Dus die wonen daar zeg maar in die regio. Compton, zeg je net? Compton, dat is een van de ghetto's waar ja. de gangsterrap vandaan komt. Yes. En um, ja, voor mij was het in die tijd echt het mecca van de gangsterrap. Dus ik ben daar echt naartoe gegaan met uh, allemaal Nederlandse... Uh, platen, Engelstalig nog in die tijd, en die heb ik ook aan hun laten horen, En ja, om een lang verhaal kort te maken. Uh, tijdens die vakantie viel bij mij eigenlijk het kwartje van uh, je kan rap het beste dicht bij jezelf houden en in je eigen taal gaan doen. Dus toen ik van die uh, zomer, ik zat de hele zomer van 88 zat ik daar, terugkwam in Nederland, was ik eigenlijk heel vastberaden om het voortaan in het Nederlands uh, te gaan doen. En dat is je goed afgegaan? Ja. Tot de ja, dag van vandaag? Van, ja. Ja, die hoort ook uh, zijn dochter er niet tussendoor rappen. Ja. Maar die is gewoon hier lekker meegelopen van anderhalf naar de bus. Uh, Vivian Wassink, jij hebt dus het boek geschreven. Woord, de taal van Nederhop. En jij bent uh, al into it. Uh, zo ongeveer net zo lang als uh, Pascal hier. Hè? Ja, ik ben op mijn twaalfde in 89 ben ik voor het eerst naar hiphop gaan luisteren. En het is wel leuk dat Pascal nou zegt dat hij hey, heel veel van gangster rap hield, van NWA en zo. Daar ben ik ook mee begonnen en, en met Public enemy natuurlijk. Public maar, enemy. Maar uh, ja, nee, de, eigenlijk die, die West Coast rap... dat heeft ook eigenlijk wel mijn voorkeur altijd gehad. Die gangster rap. En dat is ook wel gebleven. Gangster rap, public enemy. In één zin, in één woord. Dat is natuurlijk uh, vragen om moeilijkheden. Het is ook met een dikke vinger uh, heel erg provocatief. Ja, nou, ik weet niet. Ik bedoel, uh, Public Enemy heeft er echt ook wel hele ja, maatschappijkritische en politieke teksten. Ja. En nou ja, ik ben daar op mijn twaalfde naar gaan luisteren. En dan denk je zelf dat je het allemaal heel goed begrijpt. En dat je dat ook allemaal voelt. Maar goed, dat is, uh, in Amerika is alles natuurlijk wel een beetje anders dan hier. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik ben altijd wel al vanaf een heel jonge leeftijd heel erg met die teksten bezig geweest. En. Uh, ja, ik vond het ook vooral leuk nu om als taalkundige, ik heb Nederlands gestudeerd om ja, eens te kijken naar die teksten van Nederlandse hiphop. Vooral ook omdat hip-hop vaak hè, zo negatief wordt, uh, wordt bekeken. Hè. Er wordt vaak snel gezegd van ja, het is alleen maar een beetje straattaal en schelden. En uh, ja, die teksten zitten gewoon heel goed in elkaar. Dus vandaar dat het uh, extra leuk was om dit boek te schrijven. Ja, want dat is het gekke Pascal. Het is niet van de straat. Of het is niet alleen van de straat, moet ik zeggen, hiphop. Het is niet meer alleen van de straat, denk ik. Hip-hop is wel duidelijk een, uh, een beweging die echt van de straat is gekomen. Je kent het imago. Ja, en dat imago heeft het ook nog steeds voor een hoop mensen. En dat, dat blijft ook natuurlijk de oorsprong. Maar, uh, ja, hip-hop is inmiddels zo breed geworden... dat hip-hop is ook in literaire boeken te vinden. In musea, in reclame, op radio, televisie, overal eigenlijk. Je kan beter vragen waar is hip-hop tegenwoordig niet te vinden. Dus, um, het is veel meer dan alleen maar straat. Leuk dat dit boek er is. Ja, leuk, ja. zeker. Vooral ook omdat uh, jij als taalkundige... Uh, leuk eerst hebt onderzocht. Onderzocht. Ja. Als woord. <laughs> ja, klopt. Het heeft niet zoveel met hiphop te maken. Maar ik ben ooit afgestudeerd. Tien jaar geleden alweer inmiddels op de betekenis van het woord leuk. En uh, nou ja, leuk is natuurlijk eigenlijk een heel vaag woord. Want je kan allerlei dingen wel leuk noemen. Hè? Je kan een dineetje <laughs> met z'n tweeën leuk noemen. Maar ook een massaal concert kan je ook leuk noemen? Dus er is altijd heel veel kritiek op dat woord. Van ja, wat betekent het eigenlijk nog? Als je allerlei soorten aangenaamheden eigenlijk onder die noemer kan scharen, wat? Ja, wat zegt zo'n woordje dan nog? Hip hop heeft veel meer van dat soort begrippen. Noem eens even een heel echt keihard, vet, cool hip hop woord. <laughs> Nou, wat ik al, ja, wat een, wel een leuk hiphopwoord is, is natuurlijk dissen. Dat uh, hebben we ooit geleend uit het Engels, dus verkort uit disrespect. En het grappige is dat dat nu ook al helemaal in het woordenboek is opgenomen. Dat wordt gewoon ook heel Nederlands vervoegd als een heel Nederlands werkwoord. Gaat op dezelfde manier als missen. He, dus uh, je kan de kofschipregel er ook op toepassen. Ik heb gedist, wij disten al dissende. Dus dat is echt een woord wat wel ingeburgerd is uh, in de taal. Het is wel een beetje een negatief woord natuurlijk, omdat het gaat om ja, iemand beledigen. Maar goed, dat hoort ook wel een bij beetje bij Jezelf op de borst kloppen en ja, je rivalen neerhalen. Dat, dat is wel een beetje het imago natuurlijk van die scene. Ach, het mag ook wel een beetje klerig zijn, toch? Ja, vind ik wel. Pascal? Ja, nou om, om in te haken op dat inburgeren. Ik mag graag een potje word uh, feuten. En um, ik kwam me laatst achter dat je zelfs rof, uh, R-O-F, een woord dat ik ooit heb verbasterd van het Engelse rof naar het Nederlands toe. Dat mag je nu gewoon op de Wordfeutel al neerleggen. Dus dat is ook weer een mooie om in het rijtje op te nemen, denk ik. En dan zijn er denk ik heel veel gebruikers... of van dat soort uh, wordfeuders of scrabbelaars... die niet eens weten waar het vandaan komt. Dat vermoed ik, ja. Nou, bij deze. Omdat, ja. omdat zo'n woord gewoon de taal in is gehip ge Ja, ja. Ja, er zijn geloof ik wel uh, regels of maatstaven voor. Ik geloof dat een woord iets van twintig keer... in officiële publicaties opgenomen moet zijn. Wil het uh, als officieel bestempeld uh, kunnen worden. En um, dat is blijkbaar met rof gebeurd... Ja, daar weet jij veel meer van. Ja, een van de kopjes in Vivien. mijn boek heet ook... Roffe scheid. Dat is ook een letterlijke vertaling... Okay. van jou. Rough shit natuurlijk. En dan, ja, dat was een beetje inderdaad... die begintijd hè, van dat veel letterlijk vertalen. Maar dan zie je toch wel dat inderdaad sommige van die woorden... ingeburgerd zijn. Net als het scheldwoord... moederneuker bijvoorbeeld. Ja. Hè? En In dat nummer wat net opstond, Commerciële Eeds... heb je het op een gegeven moment ook over... Uh, commerciële stierenscheid... in plaats van de moederneukende ja. waarheid. Nou, dan zie je ja. ook dat moederneukend... ook wordt gevormd. Dus uh, dat... Zijn nou niet gelijk heel charmante ik voorbeelden denk misschien. Ik alweer maar... aan de luisteraars die dit heel gelukkig ordinair beginnen te ja. vinden. Het... De hare ja. twee. Uh, meneer Hofman, 52 jaar en ook um, al zo'n 25 jaar fan van rapmuziek. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, ik, ik, uh, ik, uh, ik heb daar geen moeite mee. Uh, uh, ik weet niet of het uh, in jullie uitzending is benoemd. Maar uh, volgens mij is het wel waar dat uh, rapmuziek, daar moet je naar luisteren. En uh, een plaatje luisteren, muziek, ach, de, je bent die woordjes die ben je zo kwijt. Dat gaat meestal om het, het deuntje. En uh, ik had net met uw collega uh, even uh, gesproken. En toen zei ik, Marco Borsato heeft dat toen gedaan met ook een rapper. Ik vond dat strak. <lacht> ja, ja. En ik ben, twee, ik ben 52, het heeft wel wat. Uh, die, combi die combi, de combinatie. Ik, ja. vind, ik, ik, vind, ik vind het moet kunnen. Ja, ik krijg net door. Die Marco Borsato dat heeft gedaan met Ali B. Pascal. Yes. Ja, dat is ook weer kom... een tijdje geleden. Maar dat, dat klopt wel, ja, dat inderdaad. Maakt niet uit. Ik, ik vond het heel erg, heel, heel erg mooi. En ik denk ook... Uh, ja, Nou ja, ik schrok er een beetje van. Want uh, we moeten ook een beetje letten op ons taalgebruik. Maar ach... Dat zal zijn tijd ook wel weer... Uh, ja, nou zoals Pascal net ook al zegt... het is misschien wel gewoon ingeburgerd, dat hip-hop. Uh, ja, en wat krijgen we dan? Nou? Hoe zit dat, Vivian, volgens jou... Nou, sommige... Om in te gaan op meneer Hofman, deze nou, 52-jarige fan. Nou, sommige woorden zijn inderdaad wel ingeburgerd en normale taal geworden. Ook woorden als bling, bling en pimpen. Dat zijn natuurlijk eigenlijk leenwoorden. Bling, maar die... bling en pimpen. Ja, of oppimpen nu ook. Ja. Maar het zijn wel leenwoorden. die hebben we wel ooit overgenomen uit het Engels. Maar het grappige is wel dat die wel stammen uit de hiphop. Maar tegenwoordig hè, uh, kan je allerlei dingen bling, bling noemen. Je kan ook op de libelle zomerweek een cursus bling, bling doen. En je kan ook je oude fiets oppimpen. Nou, dat heeft helemaal niks meer met hiphop te maken. En dat trad lange Frans geloof ik ook op. Op de libellen ja zo, <laughs> dus ja, zo zie je maar weer. toevallig met Dus zo zie je maar weer. Eigenlijk is het dus toch ja, verweven. Hiphop is overal. Ja, maar wat ik wel ook inhaken op wat die meneer net zei... wat ik zelf altijd een beetje jammer vind... is dat Nederhop komt nu wel vaak in het nieuws... als het gecombineerd wordt met iets anders. Hè? Als Ali B. met Marco Borsato zingt... of als Ali B. Eh, uh, met Smartlap zangers nummers opneemt... of als rappers met een live orkest optreden... dan is er wel... Uh, ja, dan is is er vaak wel veel belangstelling voor en ik vind dat ook wel leuk. Is dat niet de manier maar... om het gewoon te populariseren? Om het ja, uh, tuilect, misschien wel ja. een beetje te omarmen? Om niet te zeggen dood te knuffelen? Ja, dat is wel waar. Maar ik, ik vind dat zelf jammer want er zijn ook gewoon een heleboel rappers waar het gewoon ja, echt vooral om die teksten te draait en ook wel om de beat erachter, maar waar je ook echt wel talig bijzondere dingen uit kan halen en die zullen dan niet uh, per se gelijk op RTL 5 te zien zijn of in quiz of zo ik zitten. Ik denk dat het omgekeerde eigenlijk meer waar is. Als je bijvoorbeeld ziet dat Ali B, allemaal van die uh, combo's heb gemaakt tussen rappers en uh, halve uh, in staat van ontbinding smartlap zangers die de jongeren <laughs> totaal niet meer kennen dan weet ik wel zeker dat die populairder daardoor zijn geworden dan de rappers dus in die zin um, ja, wordt rap zelf ook heel vaak gebruikt om oude dingen een beetje af te stoffen ja, ja. Bijvoorbeeld hip-hop wordt heel vaak met poëzie gecombineerd... omdat er anders geen hond op afkomt. Ja, maar dat vind ik ook het mooie van uh, wat meneer Hofman net inbracht. Namelijk dat uh, anders dan andere popmuziek... die in zijn geheel wordt genoten door de luisteraars... Mm -hmm. als een muzikaal geheel, met stem als extra instrument... het nu gaat ook om luisteren. Ja, maar dat gaat het bij alle muziek, toch? Ja, maar er zijn mensen genoeg die uh, Satisfaction bijvoorbeeld kennen... maar niet eens weten waar het over gaat. Mm -hmm. Lijkt me sterk, maar de, de, ja. het is langzamerhand. Maar hoe is dat dan bij jou? Ik, ik, nee. Nee, ik denk dat er geen genre is waarbij tekst zo belangrijk is als uh, hip-hop. hip-hop. Ja. Want um, die meneer zei net ook, het gaat om het deuntje. Grappig genoeg is hiphop juist hele monotone muziek over ik het, het algemeen. Omdat het, het woord moet juist heel erg naar voren komen. Dus ze proberen vaak bewust de beats... Dusdanig kaal te houden dat de tekst er als een duidelijke verstaanbare laag, als het ware, overheen en er ligt. Muziek is een vehikel voor de ja, woorden. Ja, zoals zij kunnen zien, ja. Vivian, hoef. Ja? ja. Nee, ik wou eigenlijk zeggen dat ik het daar helemaal mee eens ben. Want ja, rappers hebben meestal geen, uh, geen indrukwekkende gitaarsolos of hele mooie stemmen om zich achter te verbergen. Maar juist in de hiphop zie je juist die teksten inderdaad het allerbelangrijkste zijn. als het vooral om je woorden draait, ja, dan kan je ook maar beter een beetje grote bek hebben en wat te melden hebben. Ja. Dus, uh... Jacob hangt ook. Ja, goedemiddag. Nou, uh, meneer uh, Pascal van Osdorp-Pos is in zijn categorie uh, ongetwijfeld. Iemand met een grote passie voor, uh, voor, voor rap en, en ook best een uh, vakman. Ja, ik plaat hem wel, moet ik zeggen, een beetje in de, in de uh, categorie uh, geestverwant met Henk Schiefmacher oh. en, en Angela Groothuizen. En ja, een beetje uh, Amsterdamse uh, Decadentie. En daar heb ik niet zoveel. Daar heb ik niet zo erg veel, veel mee. En Wat een decadente komend, vind opmerking. Ik, vind <lacht> ik, ja, ja, het zal wel. Maar, eh, Ik vind ook, uh, ja, rap. Uh, ik vind het taalkundig, ja, tot op zekere hoogte interessant. Vaak kan ik de helft niet, uh, niet, niet verstaan. Ik vind ook vaak een hoop, voor zover ik het wel kan verstaan, een hoop, hoop wartaal. Niet, niet, niet alle rap soms hoor. En, uh, ja, agressief. En, uh, ja. Ik, uh, ik begrijp ook de verheerlijking van, uh, van, van, van buitenlandse rappers, zoals Snoop Dogg en zo, ja, daar, daar kan ik niet zo goed bij. bovendien merk ik op dat het establishment, het politiek correcte establishment, nogal vaak een beetje hult met, met rappers, want ja, dat, uh, dat bindt de jeugd. En daarmee uh, willen ze iets bereiken of, of goede sier maken. En daar word ik echt niet goed van. Ja, dat bling-bling, dat dat, dat, dat, dat Jacob, dat wordt natuurlijk ook wel uh, in Haagse kringen in de mond genomen... Uh, als het gaat over het bestempelen van zekere groepen. Maar uh, Vivienne, dat is dan ook weer uh, een beetje raar, hè? Hoe dat bling-bling vervolgens ook wordt misbruikt. Bling-bling wordt misbruikt, ja... Nou, ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat me wel opvalt in de reactie van deze meneer, is inderdaad dat alle stereotype opvattingen over hip-hop, dat het uh, uh, ja, veel gescheld is, verheerlijking van geweld. Ik denk wel dat rappers, daar zijn daar natuurlijk zelf ook wel een beetje schuldig aan. Want het is ook hè, muziek waarin stoer doen en, uh, en, uh, en een beetje grove taal uitslaan waarin dat heel belangrijk is. En veel clips zie je ook wapens en heel veel goud en auto's. Dus dat is wel zo. Maar... Wat rockers ook in de jaren 50 ja, deden. Dus ja. Is... Dit, dit valt wel een beetje in de categorie van de jongens die beatmuziek maken is allemaal langhaardig werkschuwtuig. <lacht> ja, dat is een beetje een, een ouderwetse mening. Stereotypen. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Maar goed, dus ik denk ook wel dat rappers zijn daar wel ook een beetje zelfschuldig aan zijn. Ik ga ook heus niet ontkennen dat er nooit gescholden wordt in rap. Of dat het nooit over geweld gaat, natuurlijk wel. Maar er is ook wel echt veel meer. Juist die Nederlandse teksten ook. Dat gaat ook veel verder dan losse woorden. Het gaat niet alleen maar om bling-bling of pimpen. Maar bijvoorbeeld, die rappers gebruiken heel veel metaforen. En het leuke daaraan is dat ze die ook tegelijkertijd een soort woordspelingen maken. Zo'n iets als oma-omar die zegt dan: Ik ben cooler dan een pinguin in een vriestas. Nou, cool betekent natuurlijk geweldig. He, dat je heel stoer bent. Maar hij koppelt dat vervolgens terug naar iets dat ijskoud is. En wel heel erg koud. Namelijk een pingvin in een vriestas. Hetzelfde geldt voor dingen als uh, Duvel Duvel zegt. Ik ben moeilijk uh, als uh, Nederland schijnt te zijn voor rappers. Dat vind ik ook altijd een leuke. Moeilijk he, betekent natuurlijk ook in de jongere taal meer geweldig. Maar dat verbinden ze dan ook weer. Uh, nou, Nederlands is het heel, heel moeilijk te zijn. En goed spellen is moeilijk. Maar dat is uh, wel in competitie met geniaal. He? Moeilijk. Moeilijk, geniaal, ja. Geniaal ja. wordt ook o, o, te on, pas, en, pas en te onpas misbruikt. Ja, maar het woord geniaal betekent... Het heeft eigenlijk altijd wel die positieve betekenis, denk ik. Want het is anders dan bij woorden als dik... en, en, en uh, dingen als lauw of lastig of vet... Uh, of koe, die hebben eigenlijk helemaal niet van zichzelf een positieve betekenis. Maar die worden in de jongere taal wel gebruikt. Dan in die betekenis van geweldig of stoer of prachtig. En vervolgens maken rappers daar weer hele leuke talige spelletjes uh, van. Jacob, het ligt, dus wel ja. iets het, het ligt dus wel iets genuanceerder zo te horen. Hè? Ja, maar ik vind nou, dat zal. Maar ik vind, oh, ik vind dan de, de opmerking van ja, wij, wij worden weggedrukt als langsharig uh, werksgroeptuig. Nou ja, dat vind ik iets uit de jaren 60, 70. Dat is door, wat ik zei. Ja. Om, om als, uh, om nou eens iets heel, heel voor de hand liggend te, li te, te, te noemen: de Beatles die hebben in de, in de eind jaren 60, begin jaren 70 echt geniale, niet teksten, want het waren de Kings. Daar kunnen heel veel popgroepen nog wat van leren. Uh, maar uh, de Beatles hebben echt geniale, voor hun tijd echt geniale muziek geweest: het duo Lennon en, en McCartney. En uh, daar, daar zat in ieder geval uh, heel weinig uh, agressie of verheerlijking van anarchie of pseudo. Uh, dat. En ja, ik weet niet, de rap heeft voor mij meer, meer inderdaad een een beetje, een beetje de de de, de, de, de sfeer van, van, van, van rotts overal tegen aantrappen, uh, Alles onderkliederen onder graffiti en onder het motto van ja, een stad leeft, dat hoort er allemaal bij. En uh, ja, het zou wel ongenuanceerd zijn, maar ja, ik vind de webteksten de, de, de vaak uh, uh, nou, of wartaal. Of, war of uh, nou, dus, dus niet, niet uh, genuanceerd. Jij klinkt in ieder geval. Okay. Jij klinkt in ieder geval als iemand die ook al, net als meneer Hofman, over de vijftig en behoorlijk uh, geïnformeerd is. en hebben van popmuziek, toch? Dat wel, hè? Dat wel, hè, Van klassiek en van jazz tot op zekere hoogte. Uh, maar uh, ja, ik heb een ruime, ruime smaak. Alleen ja, uh, rap... Uh, of het moet echt humoristisch zijn... of een parodie op rap. Dat, dat vind ik leuk. Een rap kan... kan, kan... Ja, verfrissend zijn, kan taalkundig leuk zijn, maar al het Engels. Dat is ook iets typisch waar, waar het, het establishment dankbaar gebruik, ik noem het misbruik van maakt, om de jeugd in de wanhoop, wanhoop om maar de jeugd te proberen bij elkaar te binnen en ergens voor te krijgen. Als er ergens een campagne is, dan gooi je ze er allemaal bewust, allemaal Engelse woorden dus, eh, tussendoor. maar goed okay, Dat is even een ander chapitre. <laughs> ja, dat, okay, dat is een andere okay. uitzending waard. Ja. Dankjewel. Ja, het gebruik van Engels in, in het Nederlands, daar kunnen we ook nog lijn 1 mee vullen. Maar Pascal, zie je, komt door zekere oordelen nog steeds niet heen. Nee, maar kijk, waar het net al even over waar de hiphop vandaan komt, namelijk van de straat en over het algemeen ook de, de arme straten, dan is het ook niet zo verwonderlijk dat het wat agressiever is dan, ja, noem het noem een vergelijking met de, de beatmuziek of de hele hippie generatie. Um, maar waar mensen wel vaak aan voorbij gaan... is dat rappers in feite ook een soort journalisten zijn... die verslag geven van hoe het leven is in hun buurt. En niet per definitie de schuldigen zijn van hoe het leven is in hun buurt. Zij zijn ook eigenlijk een luik. Hoe ver is het wat dat betreft gekomen met de nederhop... of de nederhiphop, denk jij, in 25 jaar? Ja, het kan niet gekker worden, zou ik bijna zeggen. Jeugd van uh, tegenwoordig. Uh, ja, rappen uh, zijn het... een soort BN'ers tegenwoordig. Ali B staat uh, met een beeld in Madame Tussaud. Uh, minister Donner die probeert te rappen voor zijn campagne. <lacht> het, het, uh, zoals die man ook al zei, het is er tot in de Tweede Kamer aan toegekomen. Het heeft woordenboeken gehaald, noem maar op. Het, het, het kan niet eigenlijk meer geïntegreerd zijn dan het nu al is. Ja, jammer hè, bijna. Of niet? Ja, nou, ja en nee, het, het heeft zo leuke ja. <laughs> en minder leuke kanten. Is het een leuk leven? Het hip-hop-leven? Ja, over het algemeen wel. Dochter erbij? Ja, ja die <laughs> zit al uit de Human Beatbox af en toe. Leuk. <laughs> Jun is aan de telefoon, ook man boven de 50? Ja. Nee, nee, nee, nee, ik ben uh, 32 jaar. <laughs> Vertel. Ja. ja, nee, kijk, ik vind het vaak heel jammer dat hip-hop toch wel uh, op een hele negatieve manier wordt beleefd door de media. En hiphop is eigenlijk bedoeld, uh, was bedoeld als stem voor zij die eigenlijk geen stem hadden, zeg maar, in het verleden. En ja, ik geloof dat hiphop eigenlijk uh, ja, op twee manieren kan worden gebruikt. Het kan uh, positief bijdragen, zeg maar, maar ook negatief. En wat je vaak ziet is dat de media toch wel de negatieve kanten van hiphop, zeg maar, steeds weer... Naar voren brengt. Maar Jun, is het niet en? zo als je de, deze lijn 1 hoort uh, dat het uh, beeld veel uh, veelzijdiger is, En dat het niet noodzakelijk alleen maar agressief en plat is, en dat het inderdaad ook wat Pascal zegt, uh, een soort journalistiek van de straat is. Ja, ja, nee, daar ben ik het ook mee eens, hoor. Kijk, ik, uh, ik ben zelf ook opgegroeid in de belgische meer, zeg maar, en ik merk gewoon heel erg dat uh, hip-hop zeg maar uh, of positief kan bijdragen aan die, of negatief. En wat je vaak ziet is dat de media Vaak toch wel aandacht besteed aan de positieve kant van hip-hop. Of aan de negatieve kant van hip-hop. Want dat brengt geld in het laadje. Terwijl je heel wat hip-hop-artiesten hebt die gewoon echt voor een positieve bijdrage zeg maar, zijn. Die de jeugd echt willen ja, leren van: oké, okay, hoe is het om nou daadwerkelijk uh, ja, een, een, een man te zijn in deze maatschappij. En dat wordt vaak vergeten, dat hip-hop eigenlijk toch wel heel positief kan zijn. Oké, okay, dankjewel. Maar, maar ook nog een beller, Rien. Ja, Jeroen, ik ben je redacteur, hè? dat mag je best zeggen in de uitzending. Ik wilde even ja, die met die baard. Even, uh, de... ja, ja, precies. Ik wilde even reage reageren op wat de FP zei, dat uh, rappers eigenlijk journalisten zijn. Maar ik was enorm fan van de Possing. en ik moet zeggen dat de teksten van de FP uh, mij hebben geleerd... ...om kritischer te kijken naar de wereld om je heen. En volgens mij is dat ook een van de bijdragen die de op heeft gehad in Nederland. Pascal, bewustwording. Ja, zeker. En dat geldt niet alleen voor de Nederlander, maar hiphop wereldwijd. Ik, uh, ik, ik heb de wereld behoorlijk rondgereisd en ik zie eigenlijk dat het overal gebeurt. En je kan haast wel stellen dat hoe armer een land is, hoe fanatieker de mensen met hiphop uh, bezig zijn. Je hoort bijvoorbeeld niet veel over hiphop in Afrika, maar het is er wel degelijk en veel ook. En uh, ja, wat dat betreft uh, kan je hiphop wel vergelijken met uh, journalistiek. En het zeggen dat bijvoorbeeld een rapper uit de ghetto veel negatiefs meldt... is eigenlijk bijna net zoiets als tegen een oorlogsverslaggever zeggen... Goh, je hebt ook nooit wat leuks te melden. Ja, Arnold Kaskens, onze eigen rapper. Ja, die toch heel regelmatig, samen met uh, andere uh, collega's goed werk doet uit dat soort rampgebieden. Vivian Wassink, uh, met woord uh, geef jij natuurlijk ook die hele sociale laag aan... en de betekenis die het heeft voor de bewustwording. Het is niet alleen maar leuk, bling, bling uitleggen... maar er zit meer achter. Klopt, ja. Ik ben dit boek ook heel bewust begonnen met de beschrijving van hiphop als genre... omdat ik inderdaad ook in deze uitzending weer merk... Uh, dat ja, het algemene beeld van hiphop het belangrijkste is. Negatieve uh, vooroordelen eigenlijk die mensen hebben. En dan hoor ik wel van... Ja, die tekst kan ik niet verstaan. Maar ik hoor nooit voorbeelden van, tekst van ja Wat is dan zo slecht in ja, die teksten ja. bijvoorbeeld. Ze en weten daarom, niet waar ze het over hebben. Nou ja, zo komt het er soms een beetje over. Uh, en daarom heb ik ook een vrij lange inleiding gegeven. Hè, van hoe hip-hop is opgekomen als genre in Amerika. Ook inderdaad met die achtergrond Uit pas, de wat, uh, Ja, wat Pascal ook zegt. Hè, dat het ook echt in arme wijken ontstaat. Waar mensen niks hadden. En met een paar oude platen. En uh, ja gewoon zelf uh, ja, een beetje stoere praatjes op een beat zetten. Even heel vereenvoudigd gezegd. En vervolgens heb ik ook beschreven hoe de nederhoppen dan is opgekomen. Er zijn natuurlijk wel grote verschillen, hè, want Nederland is geen Amerika. Maar er zitten toch wel dezelfde elementen, ingrediënten, ook wel in Nederlandse hiphop. En vervolgens ja, heb ik heel uitgebreid die taal dus van nederhop beschreven. En het gaat dus niet alleen maar om woorden lenen of woorden letterlijk vertalen... maar ook om echt mooi, ja, mooi en creatief gebruik Nederlands. Het gaat er ook over hoe wij met z'n allen toch ook verrijkt zijn door de hiphop. En uh, vooral dat verslaggever verslaggeverselement vind ik erg belangrijk. En dat zal er ook wel in blijven. Ook vanwege de nieuwe generatie hiphoppers die aan de slag zijn. Toch, Pasco? Ja, dat zal altijd een onderdeel van hip hop uh, blijven. Da daarmee wil ik ook niet zeggen dat elke rapper een soort verslaggever is. Want er zijn er ook die alleen maar aan woordspel doen of humor ja. of enzovoort. Maar het is gewoon heel breed geworden in de loop der jaren. Oké, okay. dat allemaal naar aanleiding van woord van Vivian Wassink. Morgen wordt het gepresenteerd in Better Suit. En dan kun je ook meer begrijpen van Als duizend tieten in een trein. En dit was Lijn 1. Heel genuanceerd. Dank wel.